In India is het aantal tijgers de afgelopen jaren is flink gestegen. Natuurbeschermers hebben er ruim 1700 geteld, bijna 300 meer dan in 2006. De Indiaanse regering noemt de stijging goed nieuws, maar waarschuwt dat er nog veel moet worden gedaan om te voorkomen dat de tijger uitsterft. 100 jaar geleden leefden er in de bossen van India ongeveer 100.000 tijgers. Het weer in het noorden en midden wisselend bewolkt. In het zuiden is het vrij zonnig. Vanmiddag breekt overal de zon weer door. Het wordt een graad of 10.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 Dat ja, willen de mensen, hè? Ja. Zijn er veel zandvoortsvrouwen die dat willen, dat extension? Of is het nog vrij nieuw hier? Uh, nou, dat is toch wel vrij nieuw hier, ja. Dus ja. Veel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 Make-up of van het haar? Of ik snap het nog van niet haar, helemaal hoor. Of van, van het haar. Het haar ja. Wat voor kleur het haar moet worden, zeg maar. Ja, van oh, okay. haar, wat voor kleur het haar moet worden. En daarbij kan je dan natuurlijk ook de make-up aanpassen. Ja. ja, want het moet eigenlijk één geheel ja. mooi overkomen. Ja. Zo mooi mogelijk ja. natuurlijk. Ja. ja. En Want ik heb ook wel eens kleurenanalyse's gehoord die over kleding gaan. Bijvoorbeeld weer, ja, met ja. lappe kleurenstof of zo. Ja, maar eigenlijk als je het zo'n test kan je ook al um, heel veel kleuren... Hmm. Zie je eigenlijk veel kleuren al wat mooi...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 is het eigen haar wat grauwer of ja je moet het, als je het mooi vindt natuurlijk kan dat we kijken ook, altijd, kijken ook naar de laatste trends en uh, wat nieuw is maar we kijken ook gewoon heel erg naar wat bij degene past. ja wat staat als, dat, ja je kan ja. wel een heel mooie coole kleur zien maar ja, je moet het ook wel natuurlijk uh, matchen ja moet bij de persoonlijkheid misschien ja. ook nog aansluiten ja, of precies. iemand outgoing is of heel verlegen ja. sportief stiekem of keurig uh, netjes in pak ja het, uh,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 I'll be afraid if I'm not alone. Life is never easy. The rest is unknown. And up to now, for me, it's been hands against stone. slow each and every moment. I'll be so much stronger Holding your hand Step In by step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 leuk om te horen. En doen mensen dat als ze alleen komen, of met groepjes mensen, of vrienden? Nee, met, uh, met een vriendin doen, maar je kan het ook heel goed alleen doen, of het is hmm. dat je zelf uh, leuk vindt. Ja, en de lunch is dan in de zaak ook, zeg maar? Ja. Oké, okay, dus je kan gewoon oh, nee. de hele dag ja, doorbrengen. als je in de kleur zit, dan uh, <laughs> Oh, dat is makkelijk, ja. ja. Dus het, uh, het wachten wordt aangenaam, uh, eigenlijk. Ja. ja, Lekker eten. Oh, dat klinkt goed. <laughs>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 Nou, heel goed. Ja. Dankjewel voor het interview en veel succes. Bedankt. Ja.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 You are Lord over all the earth. You are Lord over all the earth.